Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nasser ziekenhuis in Ghan yunis zegt dat het niet langer in staat is om hulp te verlenen. Artsen worden volgens het ziekenhuis oversteld met grote aantallen slachtoffers van de Israëlische aanval van, van vannacht. Journalisten ter plaatse hebben tientallen doden en gewonden in het ziekenhuis binnen zien komen. Volgens Israël was het doel van de aanval het uitschakelen van een legerleider van Hamas... die opdracht zou hebben gegeven tot de aanval op Israël op 7 oktober...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 Een Nederlands-Palestijnse fotograaf staat, naar eigen zeggen, onterecht op een Amerikaanse terroristenlijst. Zakir Gader vertelt bij de Volkskrant en Follow the Money dat hij nooit verdacht is geweest en onschuldig is. Op de lijst staan nog tientallen andere Nederlanders. Gader is de eerste die onder zijn eigen naam naar buiten treedt. De vermelding veroorzaakt veel problemen als hij op reis gaat. Zo heeft hij te maken gehad met ondervragingen, inreisverboden en zelfs opsluiting in de cel.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 Nou, die heb je mooi uitgekozen, Thomas. Ja, ja, Zeker, de police zal lekker gauw houden aan het begin van de tweede uur. Je de every breath you take en every move you make. Nou, wat uh, gaan wij voor een uh, move maken in uh, uur twee? Weet je het al? Nou, we gaan uh, met Randall bellen zo. Uiteraard, hè? kwart over drie gaan we weer naar het circuit toe. Zeker, evenementen. Evenementen, half vier. Nou, de werelds smaken vanavond. Ja. Ga nou, je zelf nog, of niet? Ik denk het wel. Ja? Ik denk het wel. Zalte wel een mooi evenement. Ja. Voorheen culinair Zandvoort. Ja. En dat deed ja. nou uh, wereldse ja, wereldse smaken. smaken. Ja, andere organisatie. Maar uh, nog steeds een uh, mooi evenement. Ja. Op het Gasthuisplein. Ja, en uh, dat was het. En dat, nou, je dat hebt nog smaak. wat uh, nieuws. Ja, nieuws hebben we ook. Zeker. Nou ja. Dus lekker blijven luisteren. Ook het uh, tweede uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Maar eerst gaan we naar twee platen. Even naar het circuit toe. Naar Rennelhossum. Deze Steve Winloot heeft heel veel mooie platen gemaakt. En een van de allermooiste die je nog wel eens langs hoort... komen hier bij de Zonvoortse Radio. Dat is uh, deze single, The Higher Love. Zo Thomas, gaan we weer naar het circuit toe naar uh, Rendel... voor het uh, tweede gesprek van vandaag. Ja. Want hij is bij de Summer Trophy. Weinig summer, maar wel heel veel uh, trophy op het uh, circuit. En wat dat inhoudt, uh, dat hoor je uh, zo dadelijk van uh, Rendel Olsen. Eerst gaan we nog even luisteren naar Sam Felt. For me, I, I, I, I'm all. Yeah, I've been looking for me, I, I, I, I'm all. Yeah, I've been looking for someone to, to love. Si yo estaré contigo toda la eternidad A lado viendo el amanecer Tus besos se ven a miel y si te toco Baby yo te pongo bien loco Got me calling like oh Got me singing like yeah, yeah, yeah Yeah I was feeling really low Till I found you Cause I've been looking for me Me, me, me, me, me, me Yeah I've been looking for me Me, me, me, me more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 Ja, dat is, ja, weet je, het, het, het, het, het publiek vindt dat soms mooi, wij vinden dat wat minder, want ja, je ziet dat toch een ja. heel mooi escortje uit de jaren 70 een hele achterstand eraf gereden worden. Ja. Dus ja, en dan zit zo'n man toch om te kijken, en dat moet thuis weer aan iemand gaan vertellen. Ja, ja, en hoe gaan we het probleem dan uh, oplossen hè, van zo'n uh, auto autootje, waar hou je de onderdelen nog vandaan? Dat is vaak het grootste probleem. Er zijn hier best wel een paar andere auto's die rondrijden. Maar als je daar, rijdt uh, bijvoorbeeld een BMW M1. Als je daar een neusje graf rijdt, oh, dan ben je serieus dat onderdeel aan het zoeken. En uh, die liggen niet meer in elke hoek of in elke garage. Laat ik zo zeggen, die kan je niet op de hoek kopen hoor, in z'n straat. Dus uh, dat soort mensen hebben vaak alweer weer een uitdaging om het eigenlijk die auto weer helemaal op de top binnen uh, te hebben. Dus uh, ja. dat is altijd een beetje. Ja, ja, ja zeker. Uh, ja. ja. Uh, waar waar wil het? Ook? Nee, we hebben even een geitje hier uh, in de studio. Ja, we hebben een geitje. Ja, ja, ja. Niet, uh, uh, we lachen je niet uit, hoor. Dat is uh, zeker niet. Nee, maar ja, goed. Nee, maar, uh, ja. <laughs> Daar gaat hij weer. kom ik langs, hè. Als je, je uh, tegen je hebt zitten, nou, dan uh, weet je het wel, hè. Uh, okay, ja, oké. Ja, ik heb ik het meegemaakt, hè. Ja, oh, ja dat <laughs> ja, ja, is waar. Dat is ja, waar. Ja, ja. Rendel, ja, voor de mensen die uh, het vorige uur niet gehoord hebben... De,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 Ja, we zijn, ik weet niet waar we nu op aan het rijden zijn. We zijn even in, in die office bezig. Want er moeten uh, allemaal prijzen uitgereikt worden natuurlijk. Uit ja, de Britse ja. vier. Hey, hier rijdt nu 20 minuten wedstrijdje. Dat is een tweede wedstrijd. Uh, ja, en daar zitten die uh, dames ook in, toch? Die in het voorprogramma van de uh, Formule 1 rijden, geloof ik. Ja dit, ja, dit is de British Formule 4. Dat anders is weer een andere klasse. De British Formule 4 Ja, nee, nee, dat klopt, dat onderdelen. klopt. Maar volgens mij rijden die meiden hier ook in mee, toch? Ja, ja, sowieso. Ja, ja klopt wel. Ja, dat ja, klopt. Ja, helemaal. En uh, ik heb wel geen idee hoe het gaat, maar ik heb ze nog niet zien rijden. Ik heb oh. alleen maar, de eerste wedstrijd alleen maar safety car bij ze gezien, dus dat schoot niet heel erg op. Ja, vrouwen uh, achter dus het stuur, hè. Oh, oh, ja, sorry, sorry. Ja, nee, nee, nee. Kijk uit wat je zei. Thomas. Sorry, sorry. Nee. Als, jij, als jij gelijk houdt met haar, er maar op gaat, die... Nee, vijf... zij wint hem. Zij wint hem. <laughs> ja, zij wint hem. Zeker weten. Nou ja, vroeger, uh, vroeger, nou moet je mij horen, vroeger... We hadden er toch ook heel veel uh, dames die in de Clio Cup en dergelijke uh, meereden, hè? Oh, Suzuki, Suzuki Swift Cup. Kruppen, Suzuki, Suzuki Swift. Dat was die toch die een die mooie die... tijd, hè? Ja, het was een prachtige tijd. En dat waren echt hele grote, in die, die, die tijdregen. Want dan moet ik even goed gaan nadenken. Sandra van de Sloot Sandra ja. ja. ja oh ja, daar was uh, Jaap geken. Koper altijd helemaal gek van. Van uh, Sandra ja, van de Sloot. Ja, ja. Ja, ja, maar die was natuurlijk heel goed. Gabi OJ. Ja, oh, dan, heet, nou, nog zo'n topper. Hoor. Ja, heet, weet je, de, de, de, de vrouw van Tim is dat, hè? Gewoon uh, Tim Coronel. Ja, en Gabi, kan je vertellen, die kan je juist gas geven. En zo waren er nog gewoon een heleboel anderen, hoor. Natasja Smit kon het ook redelijk, maar die crest ook vaak, volgens mij. Ik zit hier aan te kijken die weten het nog al beter als ik, maar Thomas Smit die er volgens mij veel eraf. Nou, viel mee hè. En, en weet je, we waren ook allemaal jongen, er waren van die mooie blonde meiden hè, gewoon. En ja, dat was toch wel heerlijk <laughs> om naar te kijken hoor. Ja zeker, maar, zeker weten. Ja. Dus, uh, maar in vrienden, de Cup hebben we heel veel dames gereden en uh, dat was uh, ja, een hele mooie tijd, absoluut. absoluut. Zeker, maar dat, en, uh, kon, ja, dat, uh, waarom komt het eigenlijk niet meer terug uh, die tijd?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 Ja, hebben ze ook nog gedaan, ja. ja Zo'n zo ladies' cup. Ja, ladies' cup. <laughs> was wel ja, voor de fun, hoor. Daar niet van, maar... Ja, ik moet wel zelf ook zeggen. We hebben natuurlijk ook... Uh, we hebben bijvoorbeeld bij ons rijden... Uh, Abby Eaton in een uh, Holland Commodore uit Australië. En Abby Eaton, uh, die kent iedereen wel. Die heeft, uh, uh, heeft ook gereden... de W uh, Sport Of W Formule Series. Uh, die vrouw, ik ze... met al die uh, Formule-auto's natuurlijk. Uh, dan zat ze altijd ook een beetje in de top 10. En zij is ook bijvoorbeeld de dame... die uh, al het testwerk doet... In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 voor ze doen. Gewoon nee, lekker nee, mee nooit, laten nee, doen. Nee, nee. Heb ik nooit in geloofd. Ik heb nooit begrepen. Maar we hebben natuurlijk bij het visser gehad die er ook in reed. Oh ja. En ik heb eigenlijk altijd dat joh, als je wil bewijzen, stappen gewoon in een gewone Formule 3-veld. En als je daar vooraan mee, mee rijdt, ben je ook een hele goede. Maar dat... dat, dat, dat ik, zeg, ik zeg het heel eerlijk, dat geklooien met allemaal dezelfde mijnen in een Formule-auto's, dus heb ik nooit het mee gehad. Daar heb ik nog steeds niks mee. <lacht> Klaar. <lacht> <lacht> dus, uh, nee, als je, als je wil meedoen, moet je gewoon met uh, iedereen meedoen. En dan maakt het helemaal niet uit in wat voor geslacht je bent of of je dan onzijdig bent, man of vrouw, gaat schrijven met jou. Oké, okay, ja, alles kan tegenwoordig. Ja ja, ja, ja, ja, ja. alles uh, uh, kan tegenwoordig. Nou ja, zeker. Nou, nog, uh, ja, nog heel veel andere races uh, vandaag. Je zei het al, weg. gaat tot uh, tien over zes door. Ja, en, ja we uh, hebben straks uh, ja, nog even... Ja, ja, kijk, we hebben straks een heel leuke klasse. De Equipe Liberen. Nou, daar zijn leuke auto's bij. Allemaal auto's in de jaren zestig. Prachtig gebeuren, prachtig gebeuren. Ja, ik zit even dus, mee te kijken. Die Tourwagelen, dat, zijn dat oude DTM-auto's? Dat zijn de oude DTM-auto's van vroeger. En dan zitten al die oude Mercedes waar ze vroeger... Uh, ja, jullie hebben het ook meegemaakt, jongens. dat DTM op Zandvoort. Met die dikke Mercedes, de CLK's, GTR's en dat soort dingen allemaal. Prachtige auto's. Alleen niet zo'n heel groot veld. Maar jongens, als dat voorbij komt... Dan zitten gewoon allemaal longen in je lijst zitten te trillen. Helemaal eerlijk. Daar heb ik zo van genieten. En dan als je dat tegenwoordig... Eh, Laten we zo zeggen... Die van de even bij zien komen... Dat zijn gewoon van die koffiemolens. Zo'n auto weg, serieus gewoon gebruikt. En daar ik het zo mooi, hè.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 Heb je, heb, je hem, heb je hem opgeslagen als wekker geluid? Ja. Moet je doen, hè? Ja, heb ik al gedaan. Ja, ja Helemaal zeker. Tof. Helemaal super. Helemaal goed. He? Nou, gaan we gewoon, uh, uh, ik zeg dat de mensen morgen nog zo'n hele dag... Hè? Het begint morgen ook gewoon weer om half negen. Hè? En dat gaat ook weer gewoon tot half zeven door. Zo. Dus, Lange dagen. Mooi programma. Ja.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 Nou ja, morgen, morgen beter weer, uh, Rendon. Dus, uh, en ja, dan uh, ook, weer, ja, ook weer ITCC uh, op het uh, programma. Ja, morgen uh, hebben wij de, de, de, de, ja, de derde wedstrijd alweer van uh, de de zee om uh, kwart voor elf. En dan uh, de tweede groep, de, de ADR, zit om tien over vijf. Dus we hebben een druk programma. Leuk, nou, mooi dus, vooruitzicht. Het uh, gaat helemaal goed komen. Zeker, zometeen uh, de Pitt Report om uh, kwart over vier gaan we over heel andere dingen praten. Zeker weten. Tot zometeen nou, okay. meteen dankjewel hè. Oké. Okay. Hoi. Goedemiddag. Time to get out, step out into the street where all of the action is right there.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 And do <laughs> it And there ain't no Ja Het wordt juist van los. Een gezellig op het circuit. En een heel mooi race evenement. Zometeen komen we weer bij hem terug, uiteraard. Ik ben, ik ben, ik like Just let me dance. It makes me wanna go. Every time I hear the song. It makes me wanna go like that. All the four bounds around. It makes you wanna go like that. time I hear the song.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 Zandvoort en uh, zelfs ook in allemaal al die, die gele borden staan. Dat het weer uh, racetime uh, gaat worden en dat we weer precies weten waar we SPOM uh, naartoe moeten, Thomas. Ja, wat ja? moet jij ja? dan? Nou ja, naar nou, het circuit natuurlijk. Oh, ja. ja, want uh, daar is over een uh, paar weken de Formule 1 uh, weer aanwezig. Gaat er gebeuren. Die strijkt uh, weer neer. We hebben het er weer zien in. En hij, ja, La Fluente, hij trad uh, vorig jaar op uh, tijdens. Uh, de Dutch GP. En wie weet, misschien is je ook dit daar weer van de partij. was wel leuk toen met André Rieu. Ja, dat heel, ja. heel erg goed. Ja. Gaaf. Die vlaggetjes. Ja, oh ja, ja, die vlaggetjes. Ja, dat ja, ja, was mooi. Nee, hè? ik heb een witte vlag. En toen was je stil. Uh, oh, je zat ertussen? Nee, je hebt toch een rood-wit-blauw had je toch? En ja. ik had een witte vlag. Ja. ja. Oh, leuk. Oké. Okay. Nou leuk, ja, leuk, het, uh, even de witte dan. Ja, nou ja. Uh, zoals we al zeiden, erop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 Traanendal. <laughs> Traanendal. ga je alle buurten opnoemen nu? Boulevard, regio. <laughs> <Ja. laughs> De metropoolregio Amsterdam. Dan heb je dat ook, ook al op te Westpoort. Ja, ja. Nee nee. Op, <laughs> op 20 juli is er een verspreid door het dorp een Amsterdamse muziekavond erop. Hey, dat, is, dat leuk. is wat voor ons hè? Zeker. Uh, ja, ja, uitsluitend Nederlandstalige muziek wat daar uh, aan te pas komt.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 Ja, en morgen, morgen beginnen ze ook weer om, om 8, 8 uur. uur. Tot half 7. Een Een heel op. mooi uh, evenement op het circuit. 7 uur 50 vijftig en uh, dan ben je binnen. Zeker. Dat was hem, de evenementagenda. Dat was hem. Dat Zeker. Was hem. En, uh, Heb je nog een mooi muziekje klaarstaan, Rob? Nou ja, <laughs> nou, ja, nou, ja. Ik ken, deze ken jij niet waarschijnlijk. Het is een beetje jaren, jaren 80 uh, muziek. Dus uh, toen was je nog niet eens geboren, toch? Nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dus, uh, maar we gaan hem wel draaien. Hier is uh, Polly Carmen in Down My Number. Lost at sea Groot vraagteken boven het hoofd van uh, Thomas de Jong uh, tegenover mij. Ja, dat was van Voor Jouw Tijd een uh, grote hit. Ja. Polly Carmen, uh, ja, was dat uh, met uh, Daal, Mijn Number. Ja, dit is voor mij, En dan gaan we stressed he. out draaien. Ja, een hitje uit uh, de jaren tien, hè? Dus Toen pilot? Ja, precies. Uh, ja, stressed out.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 Wat een bedrag. Nou, wij hebben de zin in nog een paar weken. En dan is het weer Formule 1 tijd hier in Zandvoort. Met een heel mooi bijprogramma trouwens. Is dat zo? Dat boulevard worden allerlei dingen georganiseerd op het plein. Badhuisplein wordt een heel feestterrein. Daarover misschien later meer in een andere uitzending... Hoor je uiteraard wat er allemaal te doen is. En uh, ja, de, de grote, de, hoe heet dat? De... Striedart? Wat bedoel nee, je? Nee, de, de molen. De draaimolen Mol, neem ik ja. altijd, uh. dat <laughs> ja, ja. <laughs> het altijd. Wat heet dat dan? Reuzenrad. Reuzenrad. Uh, het reuzenrat komt uh, ook weer terug. Ja, ik denk, weggewek? wat ben je nou aan het doen? Ik denk, je bent aan het tekenen of zo? Ja. dat. nee. Maar het uh, reuzenrad <laughs> komt ook weer terug. Dank je wel. En dan nog de zomer die terug moet komen. Ja, nou ja, de summer trofee is al bezig. Ja, die wel. Die gaat gewoon door. Dus we dadelijk in het volgende uur. Daarom ook weer uh, rendeloos en uh, daarover in de uitzending. The Summer is Magic. Gaan we het nog meemaken? De single van Play Hitty. En The Summer is Magic. Wij gaan alweer op naar het derde uur van Zandvoort op zaterdag, Thomas. Ja. En dan uiteraard na vijf uur. Dan is Fred weer. Hij is er weer met uh, Entertainment for You. Lekker blijven luisteren ook in het derde uur. Met onder meer uh, uiteraard uh, uh, Rennel Horsen. Uh, met ja. de, de Pit Report. Ja. En uh, ook nog een beest van de week. Nou, ik zou wel lekker blijven luisteren naar de Zandvoortse radio. Kijk, Thanks so